Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie leden van de Raad van Commissarissen van Ajax stoppen ermee. Ze treden terug omdat ze vinden dat er in de Ajax-crisis te veel naar hen wordt gekeken. Terwijl de discussie gericht zou moeten zijn op de inhoud. Zodra er nieuwe leden benoemd zijn, vertrekken ze. Het vrouwenpeloton in de enige Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race, heeft vertraging opgelopen. Ze zouden zo'n beetje nu finishen, maar er is een ongeluk gebeurd, zegt commentator Krijn Schuitenmaker. Een politiemotor is daarbij gewond geraakt. Een politieagent op de motor in botsing gekomen met een voertuig voor het peloton. De koers werd dus stilgelegd. De vrouwen staan nog steeds stil. Al moet ik zeggen, er komt nu wat beweging in het peloton. En enkele vrouwen stappen inmiddels op de fiets. Er wordt nog niet gereden, maar dat gaat wel draaien gebeuren. Inmiddels zijn de vrouwen weer onderweg. Over ongeveer een uurtje finishen ze in Valkenburg. In Nederland zijn we gewend om met iDeal af te rekenen... en nu wil het bedrijf dat de rest van Europa dat ook gaat doen. De komende week gaan ze daarmee beginnen. Wel onder een andere naam. Wero gaat het heten. In 2010 hebben ze dit ook al een keer geprobeerd. Toen wilden de Europese banken nog niet echt meewerken. Maar inmiddels zegt het bedrijf dat er naast de Amerikaanse bedrijven... als Apple, Pay, Google Pay en PayPal... nu behoefte is aan een Europees alternatief. En nu schijnt het zonnetje nog, maar daar komt morgen verandering in. Het KNMI waarschuwt dat we morgenmiddag last kunnen krijgen van onweersbuien en zware windstoten. Daarvoor geeft het Weerinstituut Code Geel af. Wat inhoudt dat je een beetje moet opletten. Bijvoorbeeld met aanhangers, caravans of bootjes. Ja, daar hebben we nu nog geen last van. Het is een zonnige middag vandaag. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 tot 16 graden.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 Dit live uit op televisie, op het kanaal van ZFM in Zandvoort. En we zenden het ook uit uh, synchroon op de radio. Jaap. Ja, dankjewel Jeroen. Uh, nou, wij verheugen ons natuurlijk bijzonder op dit concert. Uh, ik had uh, zojuist nog even een kort interview met Maaike Koper, die ook in de gemeenteraad zit en vroeger in het bestuur van ZFM heeft gezeten. En zij is ook ontzettend blij dat uh, na dit concert uh, de krocht op de schop gaat. En eindelijk de lang gekoesterde wens uh, komt uh, waar wordt gemaakt dat uh, we uh, een vernieuwde krocht krijgen. Maar wel hopelijk, dat zeggen de muzici ook altijd, met wel uh, dezelfde goede akoestiek. En uh, over akoestiek gesproken, Edwin. Heb ik hier naast me Edwin Corzilius, bassist en graag geziende gast hier in de krocht al jaren. Ja. Edwin, je hebt dit seizoen weer veel in de krocht gespeeld. Hoe kijk je terug op dit seizoen Jazz in Zandvoort? Nou, Jazz in Zandvoort is altijd een soort uh, familiefeestje. Iedereen die kent je zo'n beetje. Het, uh, ja, het wordt een uh, familie. alleen nog met mensen die uh, uh, die kunnen samenspelen uh, dat, dat betekent dus professionals amateurs die kunnen dat nog niet maar die help ik graag hoor Ik help nu ook weer een big bandje ergens en die mensen zijn gepassioneerd uh, en die help ik dan gewoon een beetje reiskosten want uh, zonde kan het niet meer. Maar uh, uh, ja, uh, de Basje pak ik alleen nog op met mensen die ook naar mij luisteren. Want ik ben uh, vaak de begeleider van anderen. Maar het is leuk als je het samen doet. Dat vind ik belangrijk. Ja, ik zag uh, gisteren nog op YouTube een prachtige opname van jou samen met Frits. Uh, alleen Frits vibrafoon en jij Bas. Ja. Uh, met, uh, dat was, uh, god hoe heet dat nummer ook alweer. Hmm, uh, for love. Loosen of voor love. Ja, Juist. maar dat was inderdaad uh, ja. prachtig, jullie ja. tweeën alleen. Ja, leuk hè? Heb jij zelf nog herinneringen aan Art Blakey en de Jazz Messengers? Heb je ze ooit hier in Nederland gezien? Of? Net niet. Uh, toen was ik net even te jong. Ik meen dat zij zo'n beetje rond de 6, 57, 58 ja. in het concertgebouw waren. Toen was ik net even te jong. Ja. Van grote klassen. Absoluut. Uh, Ray Brown, nou, Niels de... Henning, uh, ja, noem maar op. Uh, door wie ben jij eigenlijk als bassist het meest geïnspireerd? Ray Brown. Ray Brown. En ja. uh, vertel eens waarom. Uh, zijn beat, uh, zijn notenkeus en enorme drive. Uh, de man speelde met, met essentie. Die speelde echt met... Uh, ja, zo perfect en zo geweldig. Tot op de dag van vandaag is het mijn grote voorbeeld. Oké, okay, uh, en als het gaat over samenspelen, want je hebt ook met een hele hoop uh, muzikanten samengespeeld. Ja, ik, wil zeggen. Uh, ik noem maar even uh, pianisten. Ja. Uh, wat schiet er dan gelijk in je gedachten? Uh, pianisten, uh, en ik zeg Les Jasper, ik zeg uh, uh, Rob van Kreeveld. Uh, ik zeg Louis van Dijk. Uh, ja, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ja. Hoor. Dat zijn toch wel grote jongens. Dus we hebben ook wel in de jazz scene hier in Nederland. Hebben we toch wel hele grote jongens voortgebracht. Zeker, hè? Zeker, zeker. Nou, ja. Veel, veel uh, cd's gemaakt met die jongens ook. Er staat ook nog uh, geregistreerd. Dat vind ik wel leuk hoor. Daar ben ik ook trots op. Oké. Okay. Hé, hey, we kijken uit naar het concert. Dankjewel. Geweldig. Wel. Graag gedaan, ja. Ja, oké. Okay. aan de regie vragen om het eerste filmpje in te starten. We hebben een aantal filmpjes klaarstaan, video's um, Art Blakey en Jazz JazzMessengers staan natuurlijk centraal in het eerste deel van het optreden maar ik heb een hele leuke video gevonden van Billy Eckstein en zijn orchestra waar uh, Art Blakey ook in meespeelt. Dat is dus van voor de tijd van de Jazz Messengers. dat is uh, midden jaren 40 en daar zijn uh, videobeelden van dus ik wilde graag vragen of uh, Billy Eckstein uh, gestart kan worden met zijn orkest en het nummer Lonesome DAF. Als dat lukt Leon, steek je dan even je hand omhoog. I love the rhythm in a rhythm. When the music starts, I get left, by the Little do do do do do do anything to make it swing. I love the muted trumpet tone, blend with a mellow saxophone, For little do do do do do do do what a lot of kicks it brings. When that rhythm's in you, the blues don't have a chance. Find that groove a win you, make you never think about romance. Jump, jump your rhythm with the rhythm. Any kind of music it's a lift. body, little, do do do do do do do do anything you make it swing. do do do do do do Ja. Oké, okay. uh, dan hebben we hier naast me, als je ietsje zo bijdraagt, ja, Jean-Louis van Damme. Uh, vandaag niet alleen de pianist, maar heel vaak in de krocht. En natuurlijk de onvolpezen programmeur van uh, Jazz in Zandvoort. Al uh, vele jaren sinds Erik Timmermans overleden is, heeft hij dat stokje overgenomen. Jean-Louis, hoe kijk je terug op dit seizoen van Jazz in Zandvoort? Uh, dit seizoen beschouw ik als een, uh, een, uh, een topseizoen. En dat heeft te maken met... Uh... De boost die we de laatste jaren zien. We hebben natuurlijk die moeilijke coronatijd gehad. Waarbij we niets mochten en ik niets kon. En uh, ik heb sindsdien heb ik alleen maar de, de, de aanvragen zien toenemen. En dat leidt ertoe dat in dit seizoen nagenoeg alle concerten uitverkocht uh, geraakt zijn. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Nou dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik heb er veel van bijgewoond En ik moet zeggen ik heb ook ontzettend genoten. Even terug naar het thema van vandaag. Uh, jij samen met Frits heb ik begrepen, die hebben een jaar geleden die Tribute to uh, thema ingezet. Ik denk dat dat ontzettend goed gelukt is. En vandaag uh, voor in de eerste set Art Blake. en de Jazz Messengers en in de tweede set... Bezetting, ja, voel ik me als een vis in het water. Oké, okay, heel leuk. Uh, ik vroeg het aan Edwin al voor wat betreft bassisten net, maar voor jou gaat het natuurlijk over pianisten. Ja, er is een, een, een lijst zo lang als je arm, zowel binnen Nederland als internationaal. Uh, zelf degene die naar ZFM Jazz het programma luisteren weten dat naast Peterson bijvoorbeeld Gene Harris een van mijn uh, helden is. Hier in Nederland nooit zo doorgebroken, maar ik vind hem altijd fantastisch. Maar hoe ligt het met jouw smaak? Wat zijn nou iconen voor jou qua pianist? Je noemt Gene Harris. Ik heb een, uh, een video thuis nog liggen met een concert in Duitsland met, uh, met uh, Ray Brown aan de bas. En Ray Brown, de mensen zitten een beetje gezapigd. Maakte, want ik hield ook van andere soorten muziek. Ik hou ook van lichte muziek, ik hou ook van klassieke muziek, dat speel ik ook nog steeds. Maar ik vind het geweldig natuurlijk om van alles wat te spelen. En ik ben nooit een specialist geworden. Ik ben iemand die van alles speelt. En dat uh, ja, dat deed Louis ook. Dus dat, dat, dat maakte hem voor, voor mij juist een vertrouwde persoon. Uh, hebben jullie al, uh, jij en Frits, die uh, overleggen over de programmering al ideeën voor het komende seizoen? Of is dat nog te vroeg om wat over te zeggen? Ja, ik, we hebben al zo'n lijstje. En we moeten kijken wie er kunnen en hoe we dat kunnen inplannen. We hebben al leuke plannen. En het moet van hetzelfde niveau zijn van wat de afgelopen uh, twee jaar hebben laten zien. Want dat verklaart waarom er zoveel mensen komen. En ik geloof ook in de breedte. Je kunt bijvoorbeeld een... Een Franstalig beentje hebben die jazzstukken spelen. Dat, dat wil ik ook doen volgend seizoen. Want ik heb een heel leuk combo. Die spelen dan uh, de Franse liedjes in een jazzy-jasje. Uh, uh, Het kan ook een Latijns-Amerikaanse middag zijn. Maar alles met in de, in de, op de achtergrond de gedachte van jazzy, swing, uh, improvisatie. En uh, da, dat gaan we gewoon voortzetten. Want dat werkt. Die formule werkt. Ja, ik hoorde vanochtend nog uh, op ZFM Jazz uh, Michael Varen met Tess Marlowe, dat is... ...volgend jaar de concerten tijdelijk verplaatsen, dat we naar Nieuw Unicum gaan. Dat is natuurlijk al uh, bekend, dat we daar een serie gaan doen. Lijkt het me ook heel, heel mooi om een middag Louis Armstrong-liedjes gezongen en gespeeld op trompet. Dan breng je weer iets wat een heel groot publiek heel mooi vindt. Want eigenlijk houden ongelooflijk veel mensen van jazz. Dat ben ik helemaal met je eens. Hey, bedankt voor dit korte interview. Ga je nog even rustig prepareren op je optreden. En uh, we kijken uit naar volgend seizoen. Dank je wel. Ja, Jaap, dank je wel voor dit interview. Um, ik heb het eer om de volgende uh, video uh, aan te kondigen. En dat is opnieuw van Billy Eckstein en zijn orchestra. Waar Art Blakey in meespeelt. En het nummer heet Rhythm in a Riff. the rhythm in the riff when the music does like it left body little load load load load load there's anything to make it swing i love the muted trumpet tone blend with a mellow saxophone little load load load load load load what a lot of kicks it brings when that rhythm's in you, the blues don't have a chance find that groove will win make you never think about romance jump jump your rhythm with the riff Any kind of music, it's a left body. little, o dood load-o-dood, load, out, load, out, load, out, load out, Anything you make it's <laughs> I'm seeing ya, the blues don't have a chance. Find that groove when ya make it about romance. A-da-da-da load a-de-load load a-de-load load a de load load Goed is, is, de video klaar? Ja, dat was uh, Billy Exton en zijn orkest met rhythm in a riff. Het was een van de eerste grote orkesten waar het meespeelde. En daarna ging hij natuurlijk verder met zijn jazz messengers. En uh, een van zijn grote artiesten is zijn jazz messengers um, uh, is Lee Morgan. En ik, we hebben een live video meegenomen. Met uh, een concert van Art Blakey in België. En uh, dat is live opgenomen. En daarvan gaat u de bekende klassieker horen, Moaning. bent een jazzliefhebber? Ja, ja, heel erg. Vandaar ook dat we dit bezoek brengen naar de, weet het, naar de uh, U bent het hele seizoen geweest of alleen een paar? Nee, nee. Wat? Dan wacht ik even op een handje. Ja, nu wel. Goedemiddag, welkom. Uh, Bent u geregeld bezoeker in de krocht? Nou, sinds de laatste maanden wel, want uh, weten, we hebben dit uh, inmiddels ontdekt en uh, we, we wonen nog niet zo lang op Zandvoort en dit vinden we echt geweldig om, uh, om te doen. U bent ook een jazz-liefhebber? Ja, zeker weten. Ja. Uw hele leven al? Nou, nee dat niet, maar ik vind het gewoon gezellig en leuk, dus, uh... En uh, u bent het hele seizoen hier al geweest of een, uh, maar een paar keer? Nee, dit is de derde keer. Net wat ik aangaf, we, weten, we wonen nog niet zo lang op Zandvoort en we hebben dit ontdekt, via Via. Dus uh, nou worden we wel geregeld bezoekers. Zegt de naam Art Blakey u wat? Ja hoor, dat is goed. Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Ja, een hele beroemde drummer uit de jaren 50, 60 en doorgegaan tot de uh, jaren 80. Maar de, de beroemde platen waren in de jaren eind 50 en uh, 60 met de Jazz Messengers. Uh, herinnert u zich nog welk ander concert u dit jaar heeft gezien hier? Uh, we zijn uh, vleden week, of uh, vleden maand, uh, het, wat, uh, Met Cor Bakker. En, uh, Hoe vond u dat? Geweldig. Echt geweldig. En wat vond u daar zo geweldig aan? Uh, gewoon gezellig. De, de, de variëteit in, uh, in de liedjes en zo. En hij vertelde nog een leuk verhaal erbij. En uh, wat vond u? Nou, ik vond het ook. En gewoon uh, weet het, omdat dit ook een klein uh, theater is, ook de actie en de interactie. En weet het, dat spreekt, uh, spreekt ons heel erg aan. Nou, Ik wens u uh, nog een heel prettig concert. En dan uh, ga ik eens even kijken of ik nog iemand anders lastig kan vallen. Dank u wel. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Bent u een geregelde bezoeker van deze concert? Nee. Maar ik geniet ervan om te luisteren. Ja. En welk instrument speelt u? Basgitaar. Samen met mijn zoon in een soulband ook gespeeld. Maar hij is nu de jazzkant helemaal uit. Ja. Studeert hij nog? Of... Ja, hij, zit, hij gaat volgend jaar naar het conservatorium Amsterdam. Dus september gaat hij beginnen. Ja. En weet u van hem, is Art Blakey een van zijn helden? Of... Ja, absoluut. Er hangt een grote poster in zijn oefenruimte thuis en uh, hij heeft ook heel veel nummers al gestudeerd van Art Blakey. Uh, ja, een van de grote drummers. Hè? Dus uh, ja, absoluut. Absoluut. En natuurlijk hier uh, in de krocht uh, in de Nederlandse scene uh, ook vaak Frits Landersbergen natuurlijk op drums te zien. Uh, kent hij die ook? Ja, dat klopt. Uh, hij heeft daar een maand geleden samen mee gespeeld. En toen speelde Frits op uh, Vibrafoon, uh, speelde hij toen uh, in Breda. Dat was ook heel erg leuk. Uh, ja. Oké, okay. en wat verwacht u van uh, dit concert? Met deze bezetting aan artiesten? Ja, dit wordt geweldig. Uh, hey, als ik de namen zou kijken, allemaal een hele goede muziek. Daar gaat u ook, uh, ja, ik ben binnen nu in twee, drie jaar gaat u daar ook naartoe. Ja. Oké, okay, nou, ik wens u een uh, heel mooi concert toe. En uh, ik wens uw zoon, hij hoort me niet, maar veel succes. En ik ben heel benieuwd, want ik heb hem nog, nog nooit gehoord. Dus uh, ik ben benieuwd naar uh, deze nieuwe jonge ster. Oké, okay. graag gedaan. Hè? Dank u wel. Met uh, het programma Zometeen komt uh, onze voorzitter Hans Rijmers om het concert even in te lijzen. En uh, ik wens onze YouTube-kijkers veel plezier met uh, deze tribute to Art Blakey. En in de tweede set na de pauze de tribute to Clark Terry. Veel genoegen. in circles don't know just where to go I wonder why did she leave me how could she hurt me so Kunt, mij, uh, kunt u mij horen? Achterin ook? Nou prima, dan is het klaar. Uh, dit, uh, dit, dit is toch wel heel bijzonder. En iedere jazzliefhebber is opgegroeid met de muziek van, van Art Blakey. Hè? Blues March en Monin, we kennen het allemaal. Hij, hij gaf uh, jonge muzikanten de kans om op te treden voor een groot publiek. Nou we staan hier allemaal gelouterde muzikanten. Behalve de slagwerker. Die, die is hier uh, nog nooit geweest. Dat is echt weer aanstormend talent. En wij hebben in onze statuten staan dat wij er zijn om de jazz hier in Zandvoort te promoten... maar ook jong aan Stormwind talent de kans te geven. Nou, in dit geval is dat zo. En dan komt dat eigenlijk gewoon omdat fristen er niet is. Ja, de, de, de, ik, ik, echt, wij snappen daar helemaal niets van... hoe hij nou dat jazzfestival <h episodes> jazz in Ascona belangrijker kan vinden dan dit. Echt, het gaat ons verstand ver te buiten... Aan de andere kant, ik heb Frits aan de telefoon gehad. Hij vond dat ook buitengewoon spijtig dat hij hier vanmiddag niet bij kon zijn. Hij realiseert zich dat ook. En misschien dat iemand dit opneemt. Dat we dat nog even aan Frits kunnen vertellen. Jean-Louis van Dam. Nanook Brassers. En de rest hebben dit fantastisch gedaan. Overigens moet ik nog even Nanouk nadrukkelijk noemen. Uh, is hij gisterenmiddag samen met Leon van Esch en, en ZFM. hebben die de opstellingen gemaakt. voor de camera's. Dat wordt opgenomen. voor de, voor de opname. Uh, uh, Nanoek Brassers en. Uh, Frit Landersberg hebben samen. het ISP. Uh, label waarmee ze de CD's maken en dat soort dingen allemaal. Dus Nanoek is hier gisteren de hele middag binnen geweest, bij, bezig geweest om hier alles op te stellen. Die bewoners daar, daar, daar ook van willen genieten. Prima. Niks mis mee. Hou dan even... We gaan dat dan bekendmaken met de nieuwsbrief en de persberichten. komt op de site. En daarna kan via de, de, de site... En degene die de site beheert, die is hier vandaag ook. En dat is weer zo leuk. Hè? Dat dat dan ook gelijk bekend is hoe dat zit en hoe dat gaat. En al hey zeer bedankt voor al je werk. Ik weet niet waar je zit, maar buitengewoon bedankt voor je werk. Daar zit hij. Die reageert, die beheert de site. Dus uh, uh, op, het moment dat, uh, op het moment dat jullie iets betalen... dan komt dat via hetgeen wat hij heeft gedaan... komt dat allemaal weer uiteindelijk bij de stichting. Dan het eten kunnen we daar ook doen... Dat kan daar ook, er is een prachtige keuken bij. Hoe we dat gaan doen, dat moeten we nog even zien. Waarschijnlijk, uh, kijk, voorheen was het zo, als u wilde eten, dan ging u meteen bellen naar, uh, naar Theo om het te reserveren. Ja, in dit geval kun je niet bellen naar de directie New Unicum van ik blijf eten. Dat gaat niet worden. Dus we moeten daar nog even een modus voor vinden, dat dat via de. Nou, dat is het al zo ongeveer. Ik denk dat we nu maar gewoon lekker uh, ja. muziek gaan spelen. O, dit wordt nu rechtstreeks uitgezonden op uh, ZFM uh, op televisie. En het wordt nog, uh, dit hele programma wat opgenomen wordt, wordt nog helemaal geredigeerd en gedaan. En dan komt dat op YouTube. Maar daar sta ik dan niet meer op. En toen, en toen zei iemand... Toen ik dat vertelde... Toen zei iemand van... Ja, maar weet je zeker dat je dat niet wil? De hoezo? Nou zit iemand... Want als jij nou dood bent... En uh, je ligt daar in een kist... Dan, dan willen ze altijd foto's en filmpjes laten zien. En als het jou op YouTube staat... Dan kunnen ze dat filmpje vertonen. Ja, nee... Dan heb je vrienden hoor. Dat komt helemaal goed. Kortom... Uh, we gaan nu, uh, we gaan muziek maken. En dat doen we dan met Nandoek Brassers. Jean-Louis Van Damme. En uh, degene die uh, Art Blakey gaat laten vergeten, Dille Vos. Heren, de middag is aan u. Veel plezier. Jullie ook. Veel plezier. Dank u wel. En een goedemiddag, hartelijk welkom in Theater De Krocht, dames en heren. We gaan vanmiddag wat uh, muziek voor u spelen. En uh, u heeft het allemaal gezien en, uh, en gelezen. En we gaan voor de pauze zeg maar de muziek spelen van Art Blakey en de Jazz Messingers. Nu moet ik er gelijk een kanttekening bij maken... want de eerste twee stukken die u nu gehoord heeft... waren dus niet van Art Blakey als zijnde componist. Hij heeft ze wel gespeeld met zijn orkest... Art Blakey in de Jazz Messengers, maar de composities zijn van Horace Silver. En Horace Silver is een tijdje lang de pianist geweest bij Art Blakey in zijn band. En al gauw kwamen in Nederland de grapjes van Horace Silver. Natuurlijk van Horace Silver. Ja, Art bleek hem niet te kennen. Art Blakey. Art bleek hem niet te kennen. Horace Silver. Ik ben Webster tegengekomen. Dat kan wel. Nee, dat ken je door hem. Ken niet door hem. Nou goed... Maakt niet uit. En uh, het is een beetje losse middag hoor. Het is niet omdat er nu tv bij is en zo, dat we allemaal stil moeten zijn. Hè? We hebben een klein beetje, beetje enthousiasme van de zaal ook nodig. En uh, we gaan uh, uh, het volgende gaan we spelen. Ik ga niet aankondigen welk stuk het is, want als het goed is herkent u dat onmiddellijk. We hebben vroeger radio-uitzendingen gehad op de maandagavond om 11 uur en daar was dit volgende stuk, wat we nu gaan spelen, was daar de slot van, eigenlijk. van. Dus het is niet zo dat na dit stuk dat we al klaar zijn, want het zou wel een heel kort corsetje zijn. Maar het was toen de slot Ik kom straks vragen aan u of u weet welk programma, welke kerst. En zo dat was. Dat komt zo meteen wel. Hier gaan we. Stuk van Horde Silver weer. Bekend geworden door Ableki en de Jazz Missingits.